1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. ME kampt het bos uit bij het huis van oud-minister Borst. Wateroverlast Groot-Brittannië houdt aan. En nieuw proces tegen Egyptische oud-president Morsi. Geregeld zon en op veel plaatsen blijft het droog. Het is een graad of acht. Ook morgen overwegend droog met soms zon. Het blijft zacht bij een matige zuidenwind... Na morgen wordt de kans op regen groter. In Beeldhoven heeft de politie verschillende voorwerpen meegenomen... uit een bos bij het huis van oud-minister Els Borst. Sinds vanochtend doet de ME sporenonderzoek in het bos. De politie kan niet zeggen hoeveel voorwerpen zijn gevonden... en of die verband houden met de dood van de oud-minister. De politie vermoedt dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar lichaam werd maandagavond gevonden in de garage van haar huis. Het bos wordt doorzocht op sporen die kunnen leiden naar de dader. In Beeldhoven is verslaggever Rien Kamer bij de zoektocht. Oké, hou hier maar jongens. 60 begint op brecht, Uitlijnen naar links. Een zandpad in het bos achter het huis van de oud-minister Els Borst in Beeldhoven. Uitlijnen met de lange wapenstok. Zo'n 50 mannen en vrouwen van de ME staan in een lange rij. Kom tempo. Met op hun rug groot het woord politie en de wapenstok in de hand. De kaart wordt er nog even bijgepakt. We zijn nu op deze hoek. Hier? Dan gaan we zo. Die kant op. En dan gaan we hier zwenken en dan gaan we weer terug. En dan gaan ze het uh, bos in. Het is een uh, dichtbegroeid naaldbos. Dus dat uh, is lastig zoeken. Okay, voorwaarts! Nu! Het gebeurt onder leiding van commandant Olaf. Wij zoeken het bos door. Kijk, Ik kan niet zeggen wat we zoeken, maar we zoeken het bos door. Ja. En hoe doen jullie dat? Uh, we lopen op linie. En uh, dan probeert ze zo minutieus mogelijk uh, alles te vinden in het bos wat er ligt. En dan kijken wij of het interessant is of niet. U, u had het over een wapenstok, want wat, wat doen ze dan? Nou, ze, ze, ja, ze poren eigenlijk in de bladeren, in de takken, uh, een beetje opzij om te kijken of dat wat ligt. En hoe lang bent u al bezig? Vanmorgen om half zeven begonnen. En het duurt nog wel eventjes, of niet? Nou, ik hoop met anderhalf, twee uur klaar te zijn. En of u wat gevonden heeft, dat kunt u natuurlijk niet zeggen. Nee, daar ga ik niet over zeggen. Nee. We hebben wel alles mee wat we vinden. Dus uh, ook uh, rommel doen we in de vuilniszak. Het is gelijk boshoop. Verslaggever even Kamer. Bij het bos, bij het huis van oud-minister Els Borst. Groot-Brittannië zal nog weken last hebben van het water. Dat heeft premier Cameron gezegd. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, regent het ook nog steeds zo hard daar? Nee, vandaag is het uh, voor de verandering is droog. Zelfs de zon schijnt en het zal uh, waarschijnlijk de rest van de doog van de dag uh, grotendeels droog blijven. Toch uh, blijft er een risico op overstromingen. Nou, hoe komt dat? Uh, we hebben nu al weken achtereen regen gehad. Dat betekent dat de grond ontzettend verzadigd is. En dat grondwaterpeil, ja, dat blijft maar stijgen. En uh, de overstromingen die komen waarschijnlijk... Uh, dus van beneden je voeten vandaan het water dat omhoog komt. Gewoon het, het grondwater wat er uh, echt omhoog komt. Uh, waar wordt uh, gevreesd voor nieuwe overstromingen? Gebruikelijke plekken in het westen van het land, in Somerset Levels, uh, dat gebied dat nu al bijna twee maanden overstroomd is. En uh, vooral wat dichter bij Londen in de Theemsvallei, in de steden, in de graafschappen Surrey. Daar wordt nog uh, met mannenmacht gewerkt, gewerkt om uh, ja, huizen en uh, mensen te beschermen. Daar zijn, uh, ja, het leger is daar bezig uh, zandzakken aan te leggen. En daar is nog steeds het risico groot dat er nieuwe overstromingen komen. En is dat het enige wat ze kunnen doen? Zandzakken neerleggen? Of zijn er nog andere methoden die misschien kunnen helpen? Nou ja, hier, gisteren is een Nederlands team van Rijkswaterstaat aangekomen... om het gebied in Sommersenset te inspecteren. Die kijken dan vooral naar de dijken. Vandaag heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt... dat ze alle waterkeringen in het land gaan controleren. Nou, we hebben de afgelopen weken een paar zware winterstormen gehad... De vrees is dat waterkeringen beschadigd zijn. Die controles worden normaal ook wel uitgevoerd. Maar dat duurt normaal twee jaar om alles te controleren. Het is nu de bedoeling dat alles in de komende vijf weken wordt gecontroleerd. De overstromingen hebben dus veel schade veroorzaakt. De storm zelf, hoe zit het daarmee met de schade alleen al door de storm? Ja, Daar hebben veel Britten ook nog last van. Op dit moment zijn er nog 16.000 woningen die zonder stroom uh, zitten. En uh, ja, ook het openbaar vervoer is uh, op sommige plekken uh, uh, nog gestremd. Uh, er zijn ongeveer 150 bomen op de spoorwegen gevallen de afgelopen dagen. Uh, ja, en op sommige plekken is het dus onmogelijk voor treinverkeer om daar te rijden. Dankjewel, Arjen. Correspondent Arjen van der Horst. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nu de economie zich herstelt, vindt de PvdA dat iedereen hiervan moet profiteren. En niet alleen de mensen die het al goed hebben. Dat zei minister van Sociale Zaken Ascher zojuist op het PvdA-congres in Breda. Nou zijn er ook altijd partijen die vooruitgang op een eigen manier definiëren. Die zeggen, kijk, het is pas vooruitgang als er maar een paar mensen vooruit gaan. Het is pas vooruitgang als we heel snel naar voren rollen... maar meer dan de helft van Nederland achter ons laat... Die partij heb je ook. En met die manier van vooruitgangsdenken... betekent je eigenlijk achteruitgang voor heel veel Nederlanders. En zo'n partij zullen wij nooit worden. En daar zie je ook een enorm verschil... wat ongelooflijk belangrijk zal zijn op 19 maart. En natuurlijk staat het congres in het teken van de 19 maart dus. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma staan... dat iedereen mee kan, vooral wat werk betreft. En dat betekent dat we goed werk willen, eerlijk werk, meer werk, maar ook nieuw werk. We moeten niet gaan somberen over de horrorscenario's met de robots. We moeten zorgen dat er over 10, 20 en 30 jaar nieuw werk in Nederland is. We zetten onze schouders eronder en we werken aan nieuwe werkgelegenheid. Ik zie het als mijn opdracht als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens u. Om te werken aan een nieuw plan van de arbeid, zodat juist in de toekomst... De werk is. Niet alleen voor de happy few, maar werk voor iedereen. Het ideaal van volledige werkgelegenheid... moet terug op de politieke agenda. En dat kan wel. Minister Lodewijk Asscher was dat in Breda. In Kiev hebben demonstranten het stadhuis... na een bezetting van ruim twee maanden verlaten. Waarschijnlijk hebben ze dat gedaan... vanwege de vrijlating van de laatste demonstranten... die tijdens volksprotesten werden opgepakt. De regering van Oekraïne heeft beloofd dat de demonstranten niet vervolgd zullen worden... als ze voor morgen een eind maken aan de bezetting van overheidsgebouwen. De protesten begonnen in november toen president Janukovic... afzag van een samenwerkingsverdrag met de EU en toenadering zocht tot Rusland. In Egypte is een nieuw proces begonnen tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Deze keer staat hij terecht voor spionage... en het uitvoeren van terroristische aanslagen tegen de bevolking... Volgens de aanklagers heeft Morsi samengewerkt met de Palestijnse Hamasbeweging en Hezbollah. Morsi staat ook al terecht omdat hij een keer ontsnapt is uit de gevangenis en voor het beledigen van de rechterlijke macht. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. In Koevoorden is een man vannacht met zijn auto dwars door de pui van een eengezinswoning gereden. Volgens de politie zijn er geen gewonden. De politie. De man die was op bezoek geweest in deze straat. vond hij zelf niet. Uh, toen hij wilde vertrekken tegen een uur half twee is hij in zijn auto gestapt. Dat is een automaat. De man wilde achteruit rijden. Maar de auto reed in plaats daarvan vooruit en borstte hij tegen de voorpuik van de woning. En daardoor lag de hele pui eruit. Er was op dat moment niemand thuis. Sport. In Leeuwarden staan Cambuur en Pexwolle tegenover elkaar. Armand Asfaroglu. hoe uh, gaat het op dit moment 1-0 voor Cambuur? Kambuur ook veel sterker op eigen veld tegen Pek Zwolle speelt. Gewoon een uitstekende wedstrijd, Kambuur is heel agressief. Jaagt Zwolle goed op. En Pek weet daar niet goed mee om te gaan. En ja, dat is toch wel verrassend. Want als je tegen een degradatiekandidaat speelt, terwijl Kambuur nu in de aanval is met Lukoki en Manu Lukoki dan de bal in het strafgebied krijgt, maar die bal niet op doel weet te krijgen. En Ik wou zeggen, als je tegen een degradatiekandidaat als Kambuur speelt, kan je verwachten dat ze op eigen veld natuurlijk agressief gaan spelen. En Pek probeert daar dan met heel rustig positiespel onderuit te komen, maar dat gaat helemaal niet goed en Peck heeft eigenlijk nog geen enkele kans gekregen in deze wedstrijd. Eén schotje van Fernandez, maar die ging meters over. Terwijl Kambuur de kans aan elkaar rijgt, Net nog een enorme gezien voor Elvis Manou. Die op de keeper afging en Kokie met zich meekreeg, Maar de bal slecht afspeelde op Lukoki. Waardoor Peck nog ter nauwe nood kon uitverdedigen. Maar Kambuur dus veel sterker. Met nog vijf minuten te gaan tot de rust. En ik denk dat Peck heel blij is. dat ze die rust weten bereiken met een 1-0 achterstand. Slechts. Want dan kan Ron Jans, de trainer van Peck Zwolle. Even vertellen wat er allemaal anders moet in die tweede helft. Want dat het niet goed gaat met Peck. Dat is een understatement. Het staat 1-0 voor Kambuur. Met dus. Nog vijf minuten tot de rust. Bij de Olympische Spelen in Sochi is Bel Berghuis niet verder gekomen... dan de kwartfinales van de Snowboard Cross. Ze eindigde in haar race als vijfde... terwijl alleen de eerste drie doorgingen naar de halve finales. Berghuis was vlak voor de kwalificaties ten volgekomen... in een trainingsrun en verscheen daardoor gehavend aan de start. Maar toch wil ze het verlies daar niet aan ophangen. Nou, die val is, uh, is uiteraard niet fijn om uh, net vlak voor je, je finales uh, te gaan... of net voor je kwalificatie het moment te vallen. En uh, ja, dat absoluut speelt wat mee. En uh, je probeert die knop zo goed mogelijk om te zetten. en uh, De tegenstand is gewoon 100% goed. En uh, dat was Kimmerun niet. En wie won er dan? Dat was de Tsjechische Eva Samkova. Zij is dus nu de Olympisch kampioen op de snowboardcross. Bij het Alpine skiën werd de supergree bij de mannen gewonnen door Kjetil Jansroet. En Zweden won het goud bij de Vette van het langlaufen.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 Met van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede deel van de perstribune van Max. Cambuur-Pek, Armand Afsarobro. Daar is het uh, zojuist 2-0 geworden voor de thuisploeg. Martijn Barto is de man die het doelpunt maakt. Na een uitstekende actie aan de rechterkant uh, bij Cambuur van Jody Lukoki. Die een voorzet op maat geeft. En dan uh, staan Manu en Barto daarbij om die bal binnen te werken namens Cambuur. En is het uiteindelijk de spits. Martijn Barto. Die vandaag in de basis uh, mag starten. Omdat uh, de twee eerste spitsen van Kambuur ook Betje en Hemmer geblesseerd zijn. Is het Barto die de bal van heel dichtbij uh, kan binnentikken. Achter uh, Diederik Boer. En komt uh, Kambuur op slag van rust dus op een terechte 2-0 voorsprong. De gasten zit uur op de pesterbune: Shoukje Dijkstra. De Shoukje Dijkstra. Vraag aan haar pesterbune. uit omroepmax.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Perstribune. Vliegende kiepsuur van de Wart op bezoek bij Monique Velsenboer. En kijk terug op de afgelopen mediaweek. Veel Olympische Spelen kritiek zelfs op het gedrag van de koning. Natuurlijk mag hij juichen, maar dat behoort wel op een gepaste beheerste wijze te gebeuren. En zijn moeder was er in het verleden altijd een goed voorbeeld in. Als je nu kijkt naar sommige beelden krijg je de indruk dat er een kwajongen staat te roepen en staat aan te moedigen. En dat past wat mij betreft niet bij de statuur van een koning. Het is kritiek van een oranje gezinde hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, de Wim Kranendonk. Natuurlijk, Cambuur-Pek worden net 2-0. De laatste gemeten tussenstand vlak voor rust. En de verrichtingen uit de Sochi via Geolippens. Welkom dus bij Max op 1. Sjoutje Dijkstra, goedemiddag. Goedemiddag. Ik mag Sjoukje zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, ja dat is ja, gek hè, sporters mag je altijd wel met je aanspreken ook hè? Ja, we voelen ons allemaal, al zijn we ouder, voelen we ons nog heel jong. Ja, want het is alweer 50 jaar geleden Sjoutje. Ja, het gaat heel snel, ja. ja. Ja, zeg maar Olympisch kampioen. Ben jij nou iemand die die Spelen van begin tot eind volgt? Ik probeer alles te volgen, ja. ja ik vind het fantastisch en... Uh, moet je eerlijk zeggen. Ik vind het hartstikke leuk hoe de koning reageert. En hij is met de sporters mee. Hij heeft een sporthart. En ik ja. vind het fantastisch. Ik zou hem wel kunnen zoenen. Echt waar? <laughs> ja. ja. Nou, we gaan straks aan Peter van der Vorst. Royalty deskundige vragen van RTL. Uh, hoe, hoe je daar nog tegenaan moet kijken. Maar praat daar ook voluit over mee. Want je hebt de royals ontmoet, hè? Ja, voor ja. de sporters is het fantastisch. En ja. ik moet zeggen toen in 64, toen koningin Juliane met uh, prins Bernard en Beatrix en Margriet uh, naar Innsbruck kwamen, heb ik ook alleen maar voor hun gereden. En het dit voor een sporter ja, als iemand van je land zo komt, is fantastisch. Word je daar niet zenuwachtig van? Als je nee. weet, die mensen zitten op de tribune. Nee, dat sport je nog meer aan. Heerlijk, ja. ja, ja. Nou, en... Ik hield sowieso heel erg van de sport, van wedstrijdsport. Ja. En als je dan hoort dat uh, de koningin speciaal komt kijken, ja, dan, uh, ja, ja. dat uh, vind je fantastisch. Tuurlijk, dat is ook, dat is ook prachtig. Uh, Sjoukje, de hele wereld, jij ook, ik ook, we kijken allemaal naar soortje. en ondertussen zijn de Nederlandse kampioenschappen kunstrijden. Ja, ik snap niet hoe ze dat hebben kunnen doen. Ik bedoel, dat doe je niet. Stel je voor dat je toch een kandidaat had die mee had kunnen doen... Hm. dan valt het Nederlands kampioenschap, terwijl de Olympische spelers zijn. Nou, dat is toch dat is niet idiot, normaal. Nee. Maar ja, dat, uh, sommige dingen zijn sowieso met een vraagteken. Ja, wat bedoel je dan? Ja, daar ja, zit een heleboel kritiek in, denk Ja, ik. nou ja, Joan die heeft nu een stichting opgericht. SKN, dat is Stichting Kunstrijden Nederland. Joan Hanappel. Hanappel een ja. goede vriendin. En ik help haar en we proberen onze kleine sterker dus de schaatsertjes, weer te kunnen laten uh, schitteren. Ja. En uh, natuurlijk gaat dat met geld gepaard. Dus we proberen donateurs en sponsors te vinden. En we willen die kinderen echt de kans geven... om toch weer bij de top te komen. En we hopen dat in vier jaar dat we echt een uh, kunstschaatsend Zou het lukken, denk je? Als we genoeg geld bij elkaar krijgen, zeker. Ja, Want wat... het hapert toch echt wel aan de training en aan de trainers. En we hebben nu een heel goed plan opgezet en daar hebben we al twee uh, schaatskampen gehad... met een goede trainer, uh -huh. die dus de trainer van de kinderen helpt... en ook de kinderen. En we hebben net de Nederlandse kampioenschappen gehad... gisteren was uh -huh. dus de laatste dag... En uh, daar kan je echt zien dat de kinderen vooruit Kun je zijn. Kun je aangeven hoe groot het verschil is tussen de kinderen van gisteren uh, in Nederland... en wat je aan niveau ziet op de Spelen? Is dat een overbrugbare afstand? Ja, op het ogenblik wel. Maar we hebben talent genoeg. Ja. En als wij ons goed inzetten, dan, dan kunnen we er best bij zitten. We hebben een paar uh, jeugdige kinderen. En uh, ook een, een jongen die fantastisch is. En uh, ja, het, het zit erin. Maar ja, je moet ze wel de kans geven. En daar vechten Joan en ik nu voor. Ja, maar ja, jullie met z'n tweeën... Uh, dat, dat klinkt zo van... het zijn er maar een paar die die car willen trekken. Blijkbaar. Nou ja, we hebben natuurlijk een team. Hè? We zijn, ja, mensen bestuur is natuurlijk... Ja. natuurlijk we ja. zijn ja. met z'n zes of zeven. En we vechten allemaal ja. ervoor. En uh, ja, we doen ons best. En op het ogenblik uh, gaat het heel goed. Ja, Schauke, we gaan even terug. Vijftig jaar in de tijd. Uh, maar je zette wel de, de toon. ...aan hun hoogtepunten tegemoet... ...en daarom gaan we nu snel overschakelen... ...naar het eindstadion... ...naar collega Leo Pagano. Daar komt de dames en heren... ...en Chalkie begint zoals u weet met... Um, ...of Axel, daar komt hij al, meteen goed ingesprongen, ...meteen, daar komt een dubbele Axel achteraan. Nu weer een paar pasjes, want nu gaat ze zo dadelijk naar de dubbele sherryflip toe... Ze maakt een bijzonder zeker indruk, daar komt die dubbele sherryflip meteen. Daar, je dubbele flip, Axel, dubbel Riedberger. ...en het zit er bijna op, nog een slotpirouette... ...hier een wagenpirouette... ...in een achterover of pirouette. En dan is het een feit, want Choukje Dijkstra wint de eerste... Olympische gouden medaille op winterspelen voor Nederland. Ja, Olympisch goud 1964, zijn dat ook beelden die je nooit meer vergeet? Nou, elke Olympische Spelen vergeet je niet. De eerste Olympische Spelen was in 1956 dat ik meegedaan had. Toen was ik net 14 jaar. En in 60 won ik dus de zilveren medaille in Score Valley. Elke medaille heeft een fantastische herinnering. Ja. En ook de wereldkampioenschap, Europees kampioenschap. Maar natuurlijk de Olympische Spelen, de gouden medaille is natuurlijk ja, fantastisch. En dan zie je beelden, ja, die beelden komen ook natuurlijk telkens weer terug. Ja, ja, hè. Ja. Gelukkig is bewaard. Dat vergeet gebleven. je nooit. Nee, nee, nee. Maar dit is ook, dit is een stukje radio hè. Dat Ja, was dit is op... radio, ja. Hadden we hadden ineens uh, Dick van Rijn, meen ik te ontwaren. De grote Dick van de Avro. En ja. Leo Pagano. Ja. Karo, hè, destijds. Ja. Zeg maar, Sjaukie, bijgezet uh, uh, in Boston... Uh, als, uh, als Hoor... figuur van het kunstrijden, in de Hall of Fame. Hall of Fame, ja. Ja, Wat doet dat met een mens? Nou, Ik was heel verbaasd toen ik natuurlijk de uitnodiging kreeg om naar Boston te komen. En dan ben ik dus met mijn dochter heen gevlogen. En uh, ik dacht, ja, in Amerika. Hè, we zijn al zo verwend. We hebben zoveel Amerikaanse uh, ja. kampioenen gehad. En uh, toen ik het dus uitgereikt kreeg, en in die hal, er waren acht, negenduizend mensen, en toen ik op het rode lopen stond, en alle achtduizend Amerikanen stonden voor me op, toen stond ik toch echt wel met een brok in mijn keel. Ja. Het was uh, ongelooflijk dat negen, achtduizend mensen voor me op stonden. Want ze kennen je natuurlijk, Shockey Dijkstra. Ja, ja maar ja, dat is ook alweer vijftig jaar geleden. Ja. Dus, Oh ja, maar, maar, je... maar dat ze het nu nog uh, deden ja. en als ik in de gang liep en ze kwamen... Oh, congratulations. En, uh, nou, het was echt fantastisch. Ja. Het uh, deed me echt wat. Het is, uh, ik stond er echt met tranen wat, in mijn ogen. Als topsporter ben je voor altijd daar natuurlijk in, in een soort mecca uh, uh, vertegenwoordigd. Ja, waarschijnlijk eh, wel. Maar ja. ik had het nooit verwacht dat uh, dat, dat zou gebeuren. Ja, want het was... heeft jouw leven natuurlijk ook helemaal op zijn kop gezet, hè? Zo'n zo gouden medaille toen in 1964 Innsbruck... Ja, tuurlijk. Ik, nou, ik hield ontzettend van de ja. wedstrijdsport En ik had ook nog wel verder meegedaan. Maar toen kwam mijn vader te overlijden. Dus ja, dan ga je aan de toekomst denken. Dus toen ben ik acht jaar bij Holiday on Ice geweest. Ja. Dat was ook een fantastische tijd. Ja? ja? Heb je nooit spijt gehad van het moment dat je dacht... van ja, nu moet ik uh, de Olympische gedachte maar laten voor wat die is meedoen... En, uh, en zilver winnen of goud? Nee. Ik ga geld verdienen. Ik kon toch dat doen wat ik heel ja. graag deed. En uh, elke avond de mensen... Kijk, in Nederland konden ze het alleen alleen maar op de televisie zien. En als ik bij Holly on IJs op trad... konden ze toch uh, naar de ja. hal komen... en konden ze me daar in le levende lijven zien. Dus dat was ook leuk. En was dat nou ook een goed betaalde baan? Je hoeft me geen bedragen te noemen of zo. Maar nou ja, anders, had ik het niet, anders had nee, maar, ik het niet gedaan. Nee, is dat zo? Dan kon ja. je er gewoon prettig ja, van leven? Ja, ja, ja, ja hoor, heel ja. goed. En nog wat van overhouden ook. Kijk, dat is mooi. Wanneer heb je voor het laatst geschaatst? Weet je dat? In 72. Echt. Dat ik zeg uh, schaatst. Dat ja, ik echt geschaatst heb. Ik heb wel op het ijs gestaan. Maar niet meer echt... Uh, nee. nee. En denk je nu, als je die sprongen ziet... Uh, dat, dat ik dat allemaal kon... Nou, in mijn hoofd kan ik het ook allemaal is nog dat zo. Maar ja, ja? Je lichaam doet niet meer mee. Dus nee, ja, dat gaat niet meer. We zijn ook 50 jaar verder. hoeft ook niet. Nee, nee zou je zou het wel eens willen, nog? Dat je denkt nee, oh, ik zou meer. nog één keer zo'n achtje. of zo'n zo zo dubbele actie hebben. Ja, als, of ik Ritberg, weer, als, of... als, ik, als ik weer 15 of 16 zou zijn, ja. ja? Maar niet nu op 72 jaar nee, leeftijd. Nee, het nee, leven is gevaarlijk. <laughs> nee, pas op. Uh, Sjoukje, het nieuws van de week. Wat is dat voor jou? Het nieuws van de week. Nou, ik ben geschokt geweest over Els borst. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja dat iemand met, uh, op die leeftijd zoiets gebeurt. Ja, Dat heeft je, me echt gechoqueerd. Ja, dat is ja, ja. Ja, ja, ja, zeker. Zeg maar, wat, uh, als je het op sportgebied uh, bekijkt, heb je dan iets wat je te binnen schiet? Nou ja, het is misschien wel op je eigen gebied? Nou, uh, het is natuurlijk fantastisch wat uh, de hardrijders dus in Sochi doen. En uh, ook de short trekken. Ja. Maar ik hoop echt dat we met het kunstrijden dus we over vier jaar er ook bij zijn. En ik ben heel erg blij dat we een leuk team nu bij elkaar ja. hebben. We hebben nu kinderen ongeveer twaalf stuks, wat we uitgezocht ja. hebben. En daar hopen we dus mee hard te gaan werken. Ja, want er is een, er is een meneer, hè, Yevgeny Plutschenko, Dat is een Russische meneer, die wint uh, geloof ik, uh, wat was het, uh, goud met het Russisch team. en dan houdt hij er ineens uh, mee op voor de individuele wedstrijd. Ja, wat denk jij dan? Ja, nou, ik, uh, dat vind ik niet leuk. En ik, ja. Ik ben sowieso niet zo'n grote fan van hem. Ik was meer voor Jagodin. Dat was een concurrent van hem. En die vond ik fantastisch rijden. Maar dit vond ik niet leuk dat hij uh, dus niet meereed meer. Nee. Want hij nam eigenlijk een plaats van een van de andere jongens weg. En dat is zonde. Maar dat is wel een meneer met, meen ik, vier Olympische medailles. Hè? Ja, maar dan moet hij ook zijn kuur moet verder ook, gaan die, rijden. Ja, maar <laughs> is hij dan een beste aller tijden? Wat denk je? Nou, er, of er, zijn, er zijn er meer. Er zijn wel, alle wel meer, tijden, ja. uh, alle tijden, ja. Er zijn er Op. wel meer. Want wie? Uh, ik herinner me van Joan, maar dat is ook jaren geleden... dat we hadden we dat koppel Torval en Dien. Dat is echt uh, lang geleden. Dat kon zo prachtig, prachtig Ja, die, die sch prachtig schaatsen, schaatsen heel, heel mooi, ja. Maar wij, ja. wij, wij, Aan wie heb jij nou goede herinneringen? Wie vond jij nou ook heel mooi schaatsen? Nou, wat ik zei, uh, Jacob, die, die, die, die, meneer, die ja? Russische jongen... die vond ik fantastisch rijden. Die, ja, die reed echt heel mooi... En uh, ook mannelijk, en, en ja, hij uitte de muziek goed uit. En ja, ze zijn er wel een paar meer. Ja, lachte <laughs> zij. Ja, en hadden we er maar één uit hadden Nederland we die, er bij, maar bij? Ja, bij, ja. We hebben toch ooit Diana de Leeuw gehad, maar dat was een half-Amerikaanse, geloof ik. Ja, dat was een half. Ja, ja, ja, ja. ja. ja en die hebben we geleend. Ja, we praten zometeen verder over de Olympische Spelen met Sjaukie Dijkstra. Ook over haar inzet om kunstrijden in Nederland naar een hoger plan te krijgen. Vragen aan haar, perstribune, het En Twitter mag natuurlijk ook, hashtag perstribune. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Vliegende Kiep is heel van der Wart op bezoek bij Monique Velzenboer. Monique die in 1993 bij een val, het soorttrekken een dwarslesie opliep. Ja, een uur geleden hadden we het over haar uh, prestaties. En dan heb ik het over uh, Monique Velsenboer. In 1988, uh, goud, zilver en bronzen de medailles liggen voor me. Er is ook nog een medaille uit uh, 1992 van Albert of, of, of een aandenken, maar die heb je uitgeleend, die is weg. Wat je wel hebt, zijn allemaal kalenders uh, en um, fotoboekjes... Uit 2009, ik zie goud, eh, 12 gouden sporters... geportretteerd door Monique Velsenboer. Monique, een kalender van 2013. Dit is jouw uh, huidige leven, fotograferen. Ja, na mijn ongeluk uh, in die tijd studeerde ik uh, aan de Universiteit uh, Psychologie... Op het moment dat ik uh, gevallen was en uh, ja, mijn passie uh, sport niet meer kon uh, uitoefenen... ga je toch op zoek naar iets nieuws. En uh, fotografie uh, vond ik altijd al uh, iets heel leuks. En uh, toen ben ik een uh, opleiding, uh, eerst een cursus gevolgd. En toen heb ik een opleiding gevolgd in Amsterdam, de Fotoacademie. En ik ben nu alweer uh, ruim tien jaar werkzaam als fotograaf. Ja, dat doe ik met heel veel plezier. En aardig succesvol, hè, geloof ik. Nou ja... Ja, wat is succesvol. Ik, ik vind het gewoon leuk om uh, ja, mensen vast te leggen. En voor het Lilianenfonds uh, ja, maak ik ook reizen... en uh, fotograferen kinderen met een handicap. En ja, daar is wel aardig veel aandacht aan besteed... in uh, kranten en tijdschriften. Maar er zijn zoveel uh, goede fotografen. Kun je er een beetje van leven? Nou ja, ik, uh, ik heb nu ook twee kinderen. En uh, dat vergt ook heel veel tijd. Dus uh, ik, uh, ik doe mijn best. Uh. Ja. Ik zie die uh, boekjes... Ja. Van het Liliana Fonds. Je bent in Afrika geweest, maar uh, ik zie ook foto's uit, uh, uit India. Hoe, hoe, wat is jouw werkwijze? Nou, ik uh, voordat we op pad gaan, uh, heeft het Liliana Fonds al van tevoren uh, de mensen in India of uh, Ghana geïnformeerd. Dus uh, op de dagen dat wij daar zijn, uh, komen de kinderen naar een uh, plek. En daar fotograferen we op die dagen een heleboel kinderen en kinderen. Uh, ja, die kinderen worden dan uh, later vastgelegd in een kalender of in uh, kerstkaarten. Ja, wat voor kinderen zijn dat? Kinderen met een uh, handicap. En, uh... Maar jij, jij wil laten zien, uh, en dat zie je ook aan die foto's... want het zijn allemaal lachende kinderen. Ze hebben toch plezier ondanks hun handicap. Is dat wat jij dan hen wil meegeven of, of wil vastleggen? Nee, nou, ja, ik wil vooral laten zien uh, het resultaat van het Lilianenfonds. En uh, ja, het resultaat is dat door middel van... Uh, een rolstoel of uh, beugels of uh, ja, fysiotherapie, school. Dat ze toch weer uh, ja, een toekomst hebben. En uh, ja in de kalender en de kaart is dat ook duidelijk zichtbaar. Dat ze ja, positief in het leven staan. En uh, ja krachtig en lachend uh, staan ze vaak op de foto. Ja, dat is een mooie boodschap. En dat wil jij meegeven, maar dat draag je zelf ook uit. Ja, ik, ik, ik weet natuurlijk hoe het is om een handicap te hebben. En uh, ja, het is natuurlijk... Uh, aan het begin heel moeilijk en uh, het is natuurlijk iets waar, ja, wat je hoopt nooit uh, mee te maken. Maar als je het dan meemaakt, dan ja, na zoveel jaar merk je dat er nog heel veel leuke dingen zijn. En ik denk altijd maar aan de dingen die ik nog wel kan en niet aan de dingen die ik niet meer kan. En uh, ja, zo zijn er nog een heleboel leuke dingen die je wel kan doen. Je hebt ook twee kinderen gekregen. Ik bedoel, dat, dat zijn ook hele mooie en positieve dingen. Ja, ja dat is uh, ja, denk ik het mooiste wat je kan overkomen. Mooie, ja, of kinderen, ja. Dan zie ik een kalender. Goud heet dat. En dan uh, sla ik het open. En dan uh, nou ja, in het begin uh, Juri van Gelder. Dan uh, Esther Vergeer. Uh, Bart Brentjes. Uh, allemaal grote namen. Mienke Boy. Je hebt ze in het goud gefotografeerd. Ja. Als uh, ex-topsporter uh, is het nog steeds zo dat ik ja, sport uh, erg leuk vind. En uh, op de fotoacademie kregen we op een gegeven moment de opdracht... om een, uh, ja, een bekende Nederlander op een een bijzondere manier te portretteren. Dus toen heb ik uh, al jaren geleden... Johnny uh, Roemen in het goud geportretteerd. En naar aanleiding van die foto uh, dacht ik... nou, het lijkt me wel heel leuk om uh, andere sporters uh, ook te benaderen. En uh, zo heb ik allemaal verschillende sporten... waar uh, sporters goud gehaald hebben op een Olympische Spelen... of op een wereldkampioenschap benaderd en die uh, vastgelegd. Uh, Je kan wel bijna met een nieuwe kalender beginnen... want Nederland heeft weer goud en weer nieuwe mensen. Nou, ik denk uh, dat... Uh, de hele kalender vol met schaatsers komt dan. Want het zijn ja, al uh, fantastische resultaten die geboekt zijn natuurlijk. En uh, ja, echt fantastisch. Ik dank je voor dit gesprek. Geen dank. Ja. Monique Velsenboer, in gesprek met Jules van der Wart. Schaukje. Ja, Monique die een dwarslesie opliep door, door haar sport. Ja, ja, ben jij ook bang geweest voor blessures? Nou ja. Want jij ook van de uh, enge dingen? <lacht> Los van de grond? Daar moet je onze sport ook heel vroeg beginnen, omdat ja. je dan geen angst hebt. En als je een keer dan zo 13, 14 bent en je weet al ongeveer hoe de sprongen gaan... en je komt dan in de tijd dan heb je het gevoel al hoe je moet springen... en hoe je het moet doen, ja. dus dan kom je er wel overheen. Maar ja, als je al met die gedachten begint, dan moet je er dan niet aan niks, beginnen. Dan, nee, dan wordt het dan niks. Wordt helemaal maar, niks. Maar vind je, moet je wel lef hebben om te, te durven kunstrijden? In, in elke sport moet je lef en, en, en ja. uh, durven om wat te doen. Je kan ook bij het hardlopen opeens raar komen te vallen. Ik dat is waar, dat, maar uh, dat vind ik toch veiliger <laughs> dan een dubbele aksel? Of wat je ziet bij die skispringers en die snowboarders... die zo uh, ja, de die... lucht in vliegen, draaien maken en weer landen? Ja, maar ja, vergeet niet te trainen elke dag. Ja, dat is waar. Dus uh, ja, je kent niet anders. En een ongelukje ligt altijd in een klein hoekje. Ja. Je kan ook uh, je op, kan de op de straat, straat, straat ja. oversteken en overreden worden. Ja. Dus, als je dat daar gaat beginnen, dan moet je er niks ja. aan doen. Maar ja, ik vind toch een verschil om even naar de winkel te gaan of uh, <laughs> los in de lucht hangen boven een ijsbaan. Maar ja, goed. Ja, maar dat is training. Je traint ja, elke dag erop. Schauke, elke week uh, krijgt onze gast uh, een gesproken brief met een uh, boodschap van een uh, oude bekende. En dit is iemand die uh, iets over jou te zeggen heeft. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. De beste Sjouk, ja, het is al een, een hele poos geleden... dat wij elkaar voor de eerste keer uh, hebben ontmoet. Jij was met een hele andere missie in Innsbruck dan, dan ik. Dat was ik een beetje olympisch toerist. Maar jij was echt een medaillekandidaat en dat heb je ook gedaan. Ik herinner me wel... Uh, we hebben elkaar na die tijd nog wel eens ontmoet. Uh, jij met de ijsshow in Oslo en samen met Joan zijn ook foto's gemaakt. We hebben daar een mooie tijd gehad. En dan waren wij bezig met ons Europees of Wereldkampioenschap op Bieslet. Daarna is het uh, contact, denk ik, uh, ja, zo af en toe. We komen elkaar wel eens tegen. Maar wat ik uh, op afstand eigenlijk altijd steeds merk, is dat jij toch heel veel energie en tijd stopt in het uh, kunstrijden. En uh, in die zin uh, is het jammer dat je eigenlijk zo weinig uh, ondersteuning krijgt van, uh, van onze naam. Nationale Bond, de KNSB, die het uh, kunstrijden, ik wil niet zeggen links laat liggen... maar toch niet uh, de volle aandacht geeft en ook niet de financiële ondersteuning. Jullie zijn nu samen met, uh, met Joan ben je bezig om extra input te geven weer. Ik hoop dat jullie daarin slagen en dat uiteindelijk de ogen van de KNSB opengaan... dat ook kunstrijden voor uh, de KNSB ontzettend belangrijk is. Heel veel sterkte en heel veel succes. De hartelijke groeten van Arthur. Ja, Zo. Dag, ja. ja dat ja, nou, is elkaar. heel lief van Aart en ik dank hem heel hartelijk. En dat doet me heel goed dat uh, hij als hardrijder dit ook zegt. En ik moet zeggen, we hebben hele leuke herinneringen aan Oslo... toen Joan en ik met de ijsshow daar waren. Want er kwamen ze ons altijd opzoeken, Aart en Kees. Ja. Daar hebben we wel gelachen. Ja, toen waren ja. zij natuurlijk nog vol swing ja, bezig om Europees kampioen heel of heel anders uh, te worden. heel erg intensief ja. bezig. Maar Daar waren ze, ze was soms heel om ondeugend eventjes, hoor. Dan kwamen ze met een oh ja. Coca-Cola flesje. En wij dachten dat er alleen kolen in zat. er zat ook wat anders rum. in. Ja. Zat er rum in? Ja. En misschien ook nog wel met een vriendin uh, ergens. Uh, nee, ze kwamen nee? met z'n twee altijd. Oh. Ja, zeiden ze, Maar we hebben veel geloof. plezier. Maar dit doet me heel erg goed. Ja. Dat hij zulke woorden zegt. Want we hebben het echt heel erg moeilijk. En we vinden het nodig. gewoon heel erg jammer. Hm. Dat de KNSB ons uh, ja, eigenlijk links laat liggen. Het kunstrijden. Ja. Zeg, weet jij wat Art zei nog, dat moment op het bordes? Uh, hij, uh, ja, je, je ontmoet de royals. Ja, Dat vergeet je nooit? Nee, dat vergeet nee. je Want nooit. straks wil ik iets meer horen van uh, dat, dat de KNSB uh, jullie, wat zegt geen, hij, uh, geen geld geeft en geen aandacht. Nou, geen steun, nee. En geen nee, enkele steun. Nee. Uh, maar daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Laten we eerst de actuele sport uh, behandelen. De Sochi. NOS Radio Olympia. Het Vio Lippens. Sorry. We zijn er weer. Geo, we zijn weer thuis. Ja, uh, straks gaat ze. Ik, ik zeg het er maar meteen even bij. Maar eerst gaan we naar het langlopen. Want huh? Zweden heeft daar het goud veroverd op de estafette. Het Zweedse viertal bleef de concurrentie ruim voor. Rusland pakte onder toezien van Vladimir Poetin zelf het zilver... en het brons ging naar Frankrijk. Opvallend genoeg dus weer geen medaille voor Noorwegen. En dan nog even terug naar gisteren. Koen Verweij miste het goud op de 1500 meter op drieduizendste van een seconde. Je kunt je er niets bij voorstellen. Veel kon hij er toen nog niet over zeggen... Maar een lange nacht verder heeft voor wij al een beetje meer tekst. Ja, ik heb wel uh, lang wakker gelegen, maar uh, ja, ik, uh, ik kijk naar komend weekend al. En daar uh, moet ik ook gewoon op focussen en dan kan ik het mooi afsluiten. Wat zegt iedereen tegen jou? Ja, de, de meesten durven me nog niet te feliciteren. Maar uh, ja, die geven een schouderklopje en die zeggen van, ja, uh, toch wel goed. Gisteren had je nog heel begrijpelijk heel weinig woorden. Kun je ons... ...toch nog eens proberen mee terug te nemen naar het moment dat je over de finish komt... ...en ja, de, de, de halve minuut die dan volgt? Ja, nou, ik, uh, het is wel een hele lange minuut, uh, halve minuut. Maar, is of, zeg maar als je in een eentje voor je naam staat, dan uh, aan de ene kant ben je heel erg blij... ...en dan denk je, ja, het, het is wel zo. Maar je hebt het ook al anders zien gaan, dat het toch even oversprong in een tweetje. En uh, nou, dat, daar hoop je gewoon niet op. En dat is wel een heel... Uh, je hebt een onmachtsgevoel en dat, dat is wel lastig, zeg maar... Dat, dat uh, is een heel raar gevoel. Dan moet snel verder met de volgende 1500 meter. Want Sebastian Timmerman, het moet wel heel raar lopen, wil er vandaag geen Nederlands goud komen zeker weten. Ik zit al heel lang te speuren op de deelnemerslijst naar buitenlandse concurrentie voor bijvoorbeeld Irene Wüst, de torenhoge hoge favorieten op de 1500 meter. Maar eerlijk gezegd um, kom ik ze niet echt tegen. Het is een afstand waar uh, voor veel buitenlandse vrouwen wel een verhaal is. De, uh, het Amerikaanse vrouw is bekend. Het gedoe met de pakken sowieso niet goed in vorm. Christine Nesbit uh, is al een hele lange tijd niet in vorm. Rommelt met haar lichaam. Uh, rommelt ook met de druk die uh, vanuit Canada zo erg op haar schouders rust. rust. Misschien dat er nog een in voor een medaille kan gaan. We hebben de Poolse... Katarzyna Bartleda kourouz nog. Maar wat betreft de gouden medaille is er vanmiddag maar... één, één torenhoge favoriete. En dat is de titelverdedigster... Irene Wüst. Die kan hiervoor... haar tweede gouden medaille en haar derde medaille... tijdens dit toernooi gaan. De grootste concurrentie... komt uit Nederland. En dan met name van... Lotte van Beek en Marit Leenstra. En misschien... maar dat hangt er vanaf hoe ze de 1500 meters... op de heeft verteerd. van Jorien de Ja, want iedereen... ...praat over een clean sweep, 1, 2, 3. Erbe eh, Wennemars had het zelfs over 1, 2, 3 en 4 voor Nederland. Is dat niet een ja. klein beetje te optimistisch? Nou nee, het is wel realistisch. Het is een afstand waar het internationaal de laatste jaren toch een beetje is teruggevallen. Daar wil ik niet heel erg al een mogelijke topprestatie van Wüst mee nuanceren. Maar dat zijn wel de feiten. En wat ik net noemde bij veel buitenlandse namen, grote namen van weleer, zoals Nesbit en de sprints Richardson en Bo. Daar gaat het gewoon niet goed mee. Dus die vooruitzichten zijn wat hun betreft niet goed. Vanmiddag om drie uur dus, Sebastian. Dankjewel. Radio Olympia begint trouwens een uur eerder over. En iedereen kan nog Meedoen aan het spel van Radio Olympia. Dat betekent het podium voorspellen. Oh ja. nou, we hebben net al de voorzetjes uh, gehoord. Het gaat alleen nog maar om de volgorde waarin de Nederlandse vrouwen worden. Stuur het naar het Komt alles goed? Ja. Zetten we rust op 4. Ik bedoel, als je hebt. Als je iets ja. wil winnen en het pakt zo uit, dan ben jij ook spekkoper. <laughs> ja. ja. Bij de, de, de Boekmakers zeker. Zeker. Zou ik je, ja, bij met 1500 meter, wie zet je ook een zo'n oranje podium in? Nee hoor. Nee, nee. Ja. Ja. De beste moet winnen. Ja. <laughs> en de stelste. En ze moeten blij zijn met elke medaille die ze winnen. Ja. Mogen de beste winnen. Geldt dat ook in Leeuwarden allemaal. Ja vooralsnog wel. Want Cambuur is veel sterker. En staat dus ook terecht voor. Met 2-0. De in de eerste helft van uh, Ritsmeijer en van Barto. De tweede helft nu uh, vier minuutjes uh, aan de gang. En ook uh, daarin gaat Cambuur gewoon verder. Met waar het in de eerste helft gebleven is. Met uh, aanval en met goed voetballen. Pec heeft wel twee keer gewisseld. Trainer Ron Jans heeft ingegrepen. Michael van der Werf, Vorige week was hij geblesseerd. Was hij er niet bij. Nu is hij weer fit. En hij valt in. Giovanni Gravenbeek is naar de kant gehaald. Waardoor Van Polen weer rechtsback speelt. En Van der Werf centraal in de verdediging gaat spelen. En Spits Guillaume Fernandes is bij Pec ook naar de kant gehaald. Heel weinig gezien van Fernandes. Zijn vervanger is Dennis Mahmoudov. En kijken of hij voor iets meer dreiging kan zorgen voorin bij Pec Zwolle. Ik heb het in de eerste vijf minuten van de tweede helft nog niet gezien. Sterker nog, er is nu een hoekschop voor Kambuur aan de linkerkant. Gaat genomen worden door Lukoki. Is nu gebeurd, kan er al iemand koppen, Barto gaat er onderdoor. En dan is Barto de herkansing en die gaat erin. het is 3-0. Wat een schitterend doelpunt van Martijn Barto. En hij lijkt deze wedstrijd dan al na vijf minuten in de tweede helft te beslissen. De hoekschop van Jody Lukoki aan de linkerkant. Lukoki die ook al de assist gaf op de 2-0. En in eerste instantie gaat Barto dan onder de bal door. Maar omdat Zwolle die bal niet kan wegkrijgen, krijgt Barto de bal terug in het 5 meter gebied en met een soort halve omhaal rampt hij de bal achter doelman Diederik Boer. Prachtig doelpunt, de tweede van Martijn Barto en de 3-0 voor Sportclub Cambuur. Ja, daar zit je ook gebiologeerd naar te kijken, Shaun. Dat vind je ook mooi om te zien, hè? Ja, fantastisch. Ja. En op de televisie zie je het uh, het beste, want daar zie je elke vuilige dingetjes die ja. ze doen. Ja. Maar je ziet ook de goede goals hoe ze erin gaan. Hij ging er echt mooi, mooi hard in uh, in dat doel van. Uh, van Zwolle. Ja, het is 3-0. Uh, Sjoukje, je bent uh, olympisch kampioen, je bent drievoudige wereldkampioen kunstrijden. Je hebt uh, een aantal keren Nederlands kampioen uh, geweest. En nu uh, heb ik begrepen, ben je bezig om het Nederlandse kunstrijden van de grond te krijgen? Of weer van de grond te krijgen? Nou, we zijn er al heel lang mee bezig. Ja, maar elke weg. keer word je er moedeloos van. Maar deze keer zijn we echt heel goed bezig. En Joan die zet zich 100% in. En ik ook natuurlijk. En we proberen echt die kleine kinderen... Omdat ja. Het is nou eenmaal het kunstrijden moet je jong beginnen. Hoe jong is jong dan? Denk nou, je? Eigenlijk als je begint moet je met zes jaar beginnen. Dat is vroeger. Ja, Maar de kinderen die wij nu uitgezocht hebben, die zijn zo'n 12, 13, 14 jaar. Ja. En we hebben er een paar uh, senioren en een junior bij. En ja, die willen we echt proberen nu te helpen en te stimuleren. Want waar vind jij die kinderen dan? Waar zoek je ze uit? Waar, waar tref je ze? Uh, op alle banen in Nederland. We hebben dus uh, uh, selectiewedstrijden voor het voor Nederlands kampioenschap. En daar hebben we ongeveer vier selectiewedstrijden gehad. En die hebben we allemaal bezocht, Joan en ons bestuur dan ook. En uh, gisteren was dus uh, het Open Nederlands Kampioenschap. Ja. En dan gaan we ook kijken. En gisteren hebben we dus besloten uh, welke kinderen dus in ons groepje zijn. En we hebben nu dertien kinderen. Dus... Ja. Maar kun je uitleggen hoe het nou toch komt... dat we zo'n lange baanschaatsgeneratie hebben... die uh, grossiert in Olympische medailles... en dat dat kunstrijden niet van de grond wil komen naar jou en Joan? Nou ja, jammer genoeg uh, is kunstrijden in Nederland uh, een kleine sport... In de wereld is het een hele grote ja. sport... en het hardrijden is in de wereld een kleine sport... en in Nederland een grote sport. En daar vechten wij tegen. Ja. En dat is altijd al geweest... want dat was ook al toen Joan en ik schaatsten, Daar heeft de KNSB eigenlijk ook niks gedaan. Als wij onze ouders niet hadden gehad... waren we ook niet zo ver gekomen. Nee. Dus er was geen sexy uh, kunst. Uh, ja, er is uh, wel rijden. sexy kunstrijden. Maar het leidde slapend bestaan of zo. Ja, en Joan ja. heeft dus in het bestuur van de KNSB gezeten. En daar heeft ze een heleboel uh, ja. op, op een goed plan gezet. Dat hebben ze allemaal weer weggedaan. Ja, en elke keer als je wat verandert dan duurt het weer tien jaar voordat je er weer bij bent. Dus het is nu al vijftig ja. jaar dat ze achterlopen. Zeg maar, ik ben een buitenstaander, maar dan denk ik... Ja, die, de, de, de schaatsenrijdersbond is opgericht om het schaatsenrijden... in Nederland van de grond te krijgen. Of dat nou kunstrijden is of lange baanschaatsen. En dan laten ze zo'n tak helemaal liggen. Ja, dat is jammer Mag je niet een eigen bond oprichten dan? <laughs> dat hebben we geprobeerd. Dat, dat is het idee, was SKN. Was eigenlijk een, dat Joan een eigen bond wou de beginnen. Stichting Kunstrijden in Nederland. In Nederland, ja. ja. En dat uh, ging toen niet. En daarom zijn we nu een stichting. Ja. En proberen we de kinderen zo te helpen. Want het is gewoon zonde. We hebben hele leuke kinderen. Ja. En elke keer verlies je die, omdat kunstrijden is een vrij dure sport ja. ook. Dus wij willen echt. We hebben ook een jongen die heel goed is. Maar ze kunnen het gewoon zich niet veroorloven om. om Elke dag te trainen. Ja. Dus daar proberen we nu dus echt uh, sponsors en donateurs te vinden ja. die ons helpen om ik, die kinderen, ja. kinderen te helpen. En ik, ik meen dat we, uh, dat kunnen we ook even laten horen. Joan uh, Hanapel doet de hele erg best om sponsors te werven. Ja. Ik wil heel graag wereldkampioen worden, maar ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Maar om ook naar de Olympische Spelen te gaan. Dus is een keer als ik groter ben Olympische Speler. Om deze dromen waar te maken heeft SKN uw financiële steun nodig. Met die steun kunt u helpen het Nederlandse kunstrijden weer naar de internationale top te brengen. Er is talent genoeg en SKN zet zich ervoor in dat geen talent verloren gaat. Dat klopt. En helpt het? Nou, we hebben één hele goede sponsor... en dat is de Sylvia Toots Stichting. En als we haar niet uh, hadden... dan hadden we al niet kunnen opzetten wat we nu gedaan hebben. En zij helpt ons heel erg en daar zijn we er heel erg dankbaar voor. Ja, en, en daar kun je dus mee uh, uit de voeten, zal ik ja, maar zeggen. daar hebben we dus die, ja. die kampen nu op kunnen zetten... dat we een goede ja. trainster uit Canada kunnen laten komen... En die helpt de kinderen en de trainers. Ja, en, en hoe, uh, kun je in aantallen aangeven hoeveel talent er is... dat je denkt, van, nou, daar kunnen wij wat mee? <lacht> wij hebben dus nu 12, 13 kinderen. Ja. En is dat veel op de schaal van uh, wat er nou, in Nederland kan? Nou, voor pand? ons is het op het ogenblik ja. wel veel, ja. En uh, als die allemaal doorzetten en, hmm. en echt het interesse houden... en zich hun best doen, dan uh, hopen we... In vier ja. jaar toch één jongen en een meisje er weer bij te hebben. En is er genoeg ijs in Nederland? Ja, wel, er is wel ijs. Er zijn een heleboel kunst ijsbanen, Maar is er genoeg ijs voor deze kinderen om te trainen? Nou, de ijs is er wel, maar het is heel erg duur, het ijs. En daarom zoeken wij die sponsors. Maar oh ja? oh, je om moet ijs te... echt huren? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, bijvoorbeeld als we een beek een kamp opzetten. Dat ijs moet je huren om te kunnen trainen. Ja. En dat is heel erg duur in Nederland. Ja, vandaar dat jullie, want je legt hem even hier op tafel... die prachtige folder hebben in de vorm van... ja, schaats bijna, hè, ja, zou ik zeggen, ja, dus ja. Van, de, van, van de stichting. En waar verspreid je dit soort folders dan? Leg je die ergens neer? Ja, die leggen we neer over gegevens aan... Hmm. Uh, ja, firma's en ja. die ons zouden kunnen helpen. Want er staat boven kinderen verdienen hun droom. Was jij ja. ook een kind met een droom? Ja, ik denk dat elk kind een droom heeft. En uh, ik had een droom... En ik dacht dat die droom nooit uit zou komen. En opeens stond ik ja. dan toch als tweede van Europa in 1959. En toen dacht ik: oh, mijn droom kan toch uitkomen. Maar dan moet ik nog harder gaan werken. Ja, en kinderen, want mijn vrouw zei vanochtend nog: ja, ik wilde schaatsen als sjoukje. Als en ik kan wel achtjes en ik kan wel wat springen en zo. Maar kinderen spiegelen zich natuurlijk aan grote uh, topsporters. Hè? Als, je, als je die als voorbeeld kunt hebben dat stimuleert enorm om ook een sport te gaan bedrijven. Ja, tuurlijk. Dat is het juist. Als wij weer een paar kinderen erbij hebben... die Europees ja. of bij de wereldkampioenschappen meetellen... en de kinderen zien dat, dan krijg je ook meer schaatsers... Ja. Maar ja, het is ook zo, de, de Europese kampioenschap... en de wereldkampioenschap, en zoals ook de Olympische Spelen... het wordt zo laat uitgezonden altijd. De meeste kinderen zijn dan ja, al in bed. In bed. Ja. Dus dan zien ze dat ook niet. Nee. En als je niet nee. in aanraking komt met het kunstrijden... dan is het moeilijk. Wat, hoe is dat bij jou dan gegaan? Hoe kwam jij uh, op het sporen van het kunstrijden? Mijn vader was een hardrijder. En uh, die heeft ook in 1936 uh, bij de Olympische Spelen meegedaan. In Garmisch. In Garmisch. Maar. En... Uh, ja, mijn grootvader en mijn vader die hebben mij kunstschaatsen gegeven. Ik denk misschien dat hij toen in 36 Sonja Hini heeft zien rijden. En later dat is een dacht van doen. nou als ik een dochter krijg dan laat ik kunstschaatsen. En ja. ik ben hem eeuwig dankbaar dat hij me kunstschaatsen gegeven heeft. Want het ja? is een prachtige sport. Het is een hele moeilijke sport. Maar het is een fantastische sport. Je kan je heerlijk uitleven op de muziek. Je kan springen. Uh, nou het is werkelijk, Het is een moeilijke sport, een ja. van de moeilijkste sporten... maar het is echt een hele mooie sport. Maar altijd overgeleverd, want we hoorden net Koen Verweij... die schaatsen van gisteren, onze, onze landgroot op de 1500... die op drie duizendste van een seconde goud misloopt. Jullie zijn overgeleverd aan juryleden, echt aan menselijke beoordelingen. Ja, maar mijn trainer heeft altijd gezegd... je moet zo goed zijn en zo proberen zonder fouten te rijden... dat de jury ja. niet anders kan. Hmm. En ik vind, Koen kan best blij zijn met zijn zilvermedaille ook. Elke medaille die je wint, is toch heerlijk? Ja, ja maar het lijkt me dat je zo de pers in hebt. Wat is 3000? Nou, je gaat allemaal ja. voor goud, tuurlijk. Ja. Maar als je dan toch een zilver op de Olympische Spelen wint... Hmm. is toch fantastisch? Ja, dat is waar. Sjaukie, in de persenbunnen kijken we altijd vooruit op de komende week. We blikken ook even terug op wat er de afgelopen zeven dagen gebeurde. Het was me het weekje wel, zeg... Een blik achter de schermen van Media Week 7. En week 7 was Sochi, Sochi en nog eens... Uh, <lacht> nou ja, en de koning. Een enthousiaste koning en een uh, koningin die helemaal geen robot was... maar heel erg meeleefde. Maxima, ah, daar kwam kritiek op van de hoofdredacteur... bijvoorbeeld van het reformatorisch dagblad Wim Kranendonk. Natuurlijk mag hij juichen, maar dat behoort wel... op een gepaste wijze te gebeuren. En Zijn moeder was er in het verleden altijd een goed voorbeeld in... Als je nu kijkt naar sommige beelden, krijg je de indruk... dat er een kwajongen staat te roepen en staat aan te moedigen. En dat past wat mij betreft niet bij de statuur van een koning. Een koning, ja, koning Willem-Alexander. En de kritiek komt uit de uh, reformatorische hoek... een krant die altijd heel positief over het koningshuis schrijft... deze Wim uh, Kranendonk. Sjoukje, jij zei al, uh, ja, dat vind ik nou zo'n uh, zo onzin. Nou, Sorry. hij mag toch wel van binnenuit juichen en blij zijn... Ik vind, moet je je helemaal verstellen. Nou nee. oh ja, ze zeggen, hij is nu koning. Hij moet een zekere waardigheid hebben. Hij is mens. Ja, hij is mens. Maar ja, hij is, hij is een ander mens dan wij. Ja, hij, wij zijn gewoon de... en hij is heel bijzonder. Hij heeft een sporthart ook en ja. hij leeft met de sporters mee. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja, want jij had contact, zei je al, met de oude, oude koningin Juliana. Ja, en, ja. Was hij nou echt geïnteresseerd, denk je? Of kwam hij daar een beetje... Wie? Koningin ah, Koningin Connie ja. ja, die en was Bernhard. Ja, ja, wel, want uh, ze was, was bij je. een demonstratie in Amsterdam. Ja. Toen ik dus een demonstratie gaf met nog meer internationale schaatsers. En toen mocht ik beiden komen op de tribune. En toen zei ze: Nou, we komen in 64 kijken in Innsbruck. Uh, in Innsbruck het, hoe je de gouden medaille uh, wint. Ik zei: Nou, majesteit, dat is nog wel makkelijk gezegd. Het moet eerst maar gebeuren. Ja. Maar ze heeft het boord gehouden en is gekomen. En ze was echt geïnteresseerd. Leuk. Peter, ja. Peter van der Vorst, Royalty Watcher. Goedemiddag. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Hoi. Ja, wat een commotie. Wat een commotie. Hoe kijk jij als uh, watcher hier tegenaan? Kenner nou, van ja. uh, de materie. Ja, nee, het, het, het, het komt steeds terug. Hè. In de jaren negentig had je ook al, uh, dat uh, onze prins Peel, zoals hij genoemd werd toen, en ja. daar uh, te enthousiast was voor mensen. Nu weer. Ik zou zeggen, van, joh, maak je niet druk. Het is toch fantastisch dat wij een koning hebben... die ons met z'n allen vertegenwoordigt. En dan namens ons daar zitten op die tribune. Prima. Ja, ja maar ja, het, die meneer zegt... Uh, van dat reformatorisch applet... het hoort niet bij zijn status, het botst. Ja, nou ja, dan leef je meer of in een andere tijd, denk ik. Het is, uh, de, de, die is status is maar wat je er zelf van maakt. En het is gewoon de sportieve koning die altijd een warm hart over heeft gehad. Dus waarom zou hij zich nu ineens anders moeten gaan gedragen? Dus, Dat zit niet. Hij, hij mag uh, gewoon lekker toejuichen en uh, springen met Maxima daar op de tribunes. Maakt niet uit. Met ja, wat, wat hadden ze anders moeten doen? Ja, dat weet <laughs> ik niet. Ja, ik zag hem ook wel even, ik wil niet flauw doen... maar ik geloof dat hij op enig moment een ja, dutje hij, deed. Hè? Ja, ja, dat heb ik een foto ook... gemaakt, inderdaad. Nou, nou, nou ja, ja. Zag, dat, dat ja, begrijp ik ook wel. Al die rondjes, dat je denkt, die ritten doen er allemaal niet toe. We wachten op wustachtige. En dan, ja, dan <laughs> zak je even weg, natuurlijk. <laughs> ja, dat kan zo gebeuren. Ja, inderdaad. Zeg maar, dan zie ik jou ook ineens een Bertoltan uh, vervangen. Peter. Ja, zeker. Ja, en hoe beviel het? Uh, goed, moet ik zeggen. Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. Ik heb ja. ook heel veel leuke reacties gehad. En ik wist al, al heel lang dat ik zo vast te vervangen was. Maar mm -hmm. die was het de eerste keer. En ja, nee, ik, ik heb een vermaakt. Ja, Van jou mag Sochi nog een weekje extra? Nou, nee, nee. ik nee. vind het heel leuk als ik zo af en toe Umberto mag vervangen. Want ik heb daarnaast nog drie, vier andere programma's waar ik tegelijkertijd mee bezig ben. Dus ik begin ochtends om, uh, om negen uur mm -hmm. gewoon met mijn normale werk. Ja. En uh, s'avonds, uh, nou ja, na twaalf, deze keer klaar daar. Dus dat zijn wel lange dagen. Dus dat zou ik niet iedere dag volhouden. Nee, heb je nog wel even contact met Umberto gehad? Humberto, ja. het gaat goed. Uh, doe rustig aan. <laughs> ik heb wel tegen hem gezegd, joh, uh, als je een keer, nog eens een keer weg wil, uh, je mag altijd bellen. Ja, nou leuk, leuk om te ja. horen. Uh, veel plezier ermee. Het duurt nog een weekje, dus uh, sla toe, zou ik zeggen. Uh, nee, nee, hij is eigenlijk alweer terug, hoor. Is hij alweer terug? Ja, ja, ja. ja, ja ik, ik heb het weer gedaan. Ik heb hem helemaal gemist. Oh, dat komt natuurlijk alsmaar op Nederland... Uh, uh, dat schaatsen, snowboarden, halfpipe en weet ik wat voor dingen zitten kijken... waar je normaal gesproken vier jaar aan voorbij gaat. Wij We gaan op dinsdag alweer terug. Dus je ik Jongen, jongens, <laughs> ik zit op de andere zende. Ja. Nou, Peter. Okay. Bedankt. Tot dienst. Ja, ja, dat is waar. Hij is natuurlijk al lang weer terug. Ja, het is maar even al, geweest. Ja, ja, hij is ja. alweer in het Olympisch ja. Stadion waar hij het vandaan ja. stuurt. Ja, ja. ja, het is allemaal wat. Zeg, uh, ben jij nou ook zo iemand die niks overslaat bij, de, bij die spelen? Of denk je op een dag ook wel eens, het zal wel een keertje? Nou, het curling sla ik wel over, oh. moet ik eerlijk zeggen. Dat een soort huisvrouw, <laughs> las ik van de week in de krant in met borstel. En, uh, ja, ja. <laughs> ja over het je ziet de man allemaal met een borstel. Thuis doen ze helemaal die... niks met de borstel. Nee, nee, nee. Zeg maar, vind je dat ook, uh, die, die nieuwe sporten op de spelen, sloepstijl, uh, dat, dat soort uh, board, uh, spelen? Nou, ik vind dat met het skiën, hoe ze soms uh, daar springen en doen, vind ik wel leggen. heel erg. Ja, ja. ja, dan moet je echt wel, ze vallen daar ook heel raar soms, ja. ja. Maar dat zeg jij als ja. kunst, uh, iemand die die sprongen zelf maakte. Je had ja. alleen, jij had ijzers en zij hebben een ski. Ja, maar ik ging niet over de kop zoals Nee, nee dat is waar, ja. ja. Zeg maar, je wilde, dat hoorde we al eerder zeggen, de eerste uh, winterspelermedaille ooit, hè? Gauw, ja. Ja, ja. Gauw, gauw gauw medaille. Is, is dat iets waar je dan mee bezig bent, of dat je dat denkt van, nou, wauw, wauw? Nee, in de hele tijd heb ik dat niet. Niet geweten, ja. dat uh, is opeens opgekomen. Ik dacht, oh wat leuk. Ja, dat wist ik dus echt niet. Want zei je, ja, dan ben je bleef, nog eens een keer unieker ja, dan. Ja, ja, ja. ja, dat wist ik echt dus niet. En, en, maar was hij, kijk, hier hadden we bij Sochi dat gedoe over de, de gay-spelen, eh, Poetin met de anti-homo-wetgeving en eh, mensenrechten, al dat soort dingen. Speelde dat in jouw tijd ook, dat soort eh, politieke zaken? Want nou, dat is ook ik, Koude Oorlog natuurlijk. Ik vind uh, politiek ja, heeft thuisbaan. niks met sport te maken, dus dat moet je een ja. beetje apart houden. En ik heb me ook altijd buiten gehouden. Ja? Ik weet van politiek achtervolg? niks ja. en uh, ik wil er ook niks mee te maken hebben. Ik heb gewoon mijn sport Jij gedaan. Jij wist toch wel <laughs> van Khrushchev in die jaren? Ja, ja maar... Het interesseerde me eigenlijk niet zoveel, nee. nee. nee. nee jij was natuurlijk helemaal, je ging helemaal in de, in, in de, in, in de sport op. De sport -op ja. ja, maar ik weet dat er in, in die vroege jaren 60 is er een vliegtuigcrash geweest met jouw Amerikaanse collega's. Dat was in 61. ja. Ja, dat moet een vreselijke indruk op, op, op jullie hebben gemaakt. Ja, de dat de was verschrikkelijk. Het hele Amerikaanse team ja. kwam toen in Brussel om... En dat was uh, echt... Uh, ja, je kent ze allemaal en van de wedstrijden. Dus dat was echt uh, wel heftig. ja, ja. Maar, omdat je, maar jij vond toen wel... Ik wil niet met terugwerkende kracht flauw doen... dat het WK door moest gaan. Want ja, daar waren de sporters voor gekomen. Nou, niet dat het door moest gaan. Het is natuurlijk voor een sporter. Ja. Als je dus het hele jaar door traint en al jarenlang. En je kans hebt om wereldkampioen te worden. Is het natuurlijk zwaar. Maar ik geloof niet dat ik had kunnen rijden. Nee, nee toch niet. Niet nee. met dat idee. Nee, dat is nee. nee het was verschrikkelijk. Ja. Ja. Nee, dan is het beter om het af te lassen. Ja. Ja. Arman, Cambuur. Uh, ja, het staat op 3-0 tegen Zwolle. Ja, het is ongelooflijk. Wel een wilde hier in Leeuwarden. Want zoveel scoort Cambuur toch niet. Het was voor deze wedstrijd een de minst scorende ploeg in de eredivisie. Dat had pas 24 doelpunten gemaakt. Maar daar zijn er vandaag al drie bij gekomen. En ik denk dat Cambuur gewoon een van de beste wedstrijden van dit seizoen tot nu toe speelt. Als Zwolle wel even in de aanval is, maar die bal uh, geen doelgevaar oplevert. Nee, Cambuur speelt uitstekend. Zit, uh, het kort op is al de hele wedstrijd heel agressief. En weet dat tot het einde toe. Of nou ja, tot de 67 e minuut waarin we nu zitten in elk geval uh, vol te houden. En Zwolle speelt heel matig. Er komt weinig dreiging van de aanvallers vooral. En ook de creatieve middenvelders heb ik nog niet veel gezien. Als Zwolle wel een hoekslot mag nemen, maar die ook uh, niks oplevert. Nee, ik denk dat Cambuur dit uh, rustig gaat uitvoetballen. Het staat 3-0 voor in eigen huis tegen Peck. Sjaukie, jouw dochters zijn nooit... Uh... Echte kunstrijders geworden? Nou, mijn jongste wel. Die uh, reed heel erg goed ook. En die ja. deed ook aan wedstrijden mee. Maar die heeft toen een ongelukje gehad. Uh, iemand reed er om En toen had ze wat aan de rug. En uh, ja, daar is er eigenlijk... Ik heb toen tegen haar gezegd... Je moet uh, even een maandje rust nemen. Maar uh, zoals kinderen dan zijn, zijn ze eigenwijs. Dus dat wou ze niet. En ze luistert sowieso niet naar haar moeder dan. Uh, en dat is dus niet weggegaan. Dus toen is ze ermee opgehouden. Ach. Maar ze is nu met, uh, ja, eigenlijk bezig waar de vader mee bezig was. Dat is met circus. Ze heeft vier paarden en ze treedt op met de paarden. Kijk, ze heeft een echte dressuur, uh, mevrouw. Dressuur. En, en ze zit ze er uh, ook op op die wezen? Bezig... Ja, ze oh, zit ja. er ook op. En ze dresseert ze ook dat ze de wow. spierwetjes doen en alles... En ze houdt ontzettend veel van de beesten. Ja. En ze, de beesten houden ook van haar, want ze doen alles voor ze haar. Ze heeft echt de circus van haar vader. Ja. Dus. ja, ja. En zijn ze, is dat nog een reizend circus? Ze gaat nu naar Zwitserland. En daar is het hele ja. jaar, ja. Dat is een reizend circus wow. in Zwitserland. Ja. Dus. En je andere dochter? Mijn andere dochter die woont in de buurt van Amsterdam hmm. en die werkt voor een containerbedrijf. Kijk. En die doet niks in de sport. Niet hey, meer. Nee, nee, nee, niet niet meer. meer. Sjoukje, ik vond het hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. Durf je nog een uh, voorspelling te doen voor deze middag? Uh, want we hebben Wenne maar, die, uh, ja, die weet alles al. Wat ga jij denken van 1500 bij de dames? Ja, ik denk... Uh, Irene Wust is zo uh, fanatiek. Ik denk wel dat zij gaat proberen om te winnen, ja. ja, he, ja, ja, ja. Herken jij iets van dat soort uh, gedrevenheid? Jawel, jawel. jawel, jawel. Ja? Dat uh, zit in je of dat zit niet in je. Ja, zit het echt dat laatste je? stukje toch... Uh, ja, en sommige mensen hebben dat ze met de wedstrijden beter rijden... Als in training. Ja. En ik geloof dat Irene dat ook heeft. En wat had jij? Ik had het ook. Echt de wedstrijd. Ja, dat extra beetje kwam er dan in de wedstrijden toch uit. Ja, maar het was wel bikkelen natuurlijk. Elke dag op die ijsbaan staan en die figuren oefenen Oh, was heerlijk. Ja? ja? Ik vond het fantastisch. Nooit, nee, nooit dat je dacht, daar gaan we weer? Nee hoor, nee. nou was ik mee opgehouden. Waar? Ja. Het is iets dat je toch met plezier moet doen. Ja. Daarvoor moet je veel te hard trainen. Ja, en mis je het <laughs> nog wel eens dat je denkt, vandaag de dag... Ik wou nog één keer zo'n rondje draaien. Nee, nu nee. niet meer. Nee, nee. nee hoor. Nee. Wel als ik jonger was. Dan had ik mijn Geen... leven net zo weer gedaan. Echt waar? Ja. ja. ja, ja, ja, ja, maar, ja. Je, maar je hebt natuurlijk veel ook aan je ouders te danken. Je ja. vader die je altijd maar weer jou meenam. Nou, die moest me naar Den Haag. Ja. Wij hadden maar één ijsbaan in Nederland. Dat was de Hokkei. Dus hij oh, ja, moest bij wel... we rust in Den Haag. Ja. ja. Dat was de enige ijsbaan. Ja. Dus, uh, dus toen ik naar Engeland ging om te trainen, was het voor hem veel makkelijker. Want toen kon hij zijn visites met de patiënten doen. Had hij Als geen dochter, zorg. Hè? Ja, dat is ja. Ja, ja. Ja, ja. wat fijn dat je hier was. Dat je nog eens herinneringen wilde ophalen. En vooral promoten dat, uh, dat we er over vier jaar bij zijn hè, met jouw stichting ja. Kunstrijden in Nederland. Dat hopen we, ja. We gaan ervoor. We gaan het in de gaten houden. Oh, Dank je wel dat je hier was. Ook Chalkie, hartelijk Rek. bedankt. Zometeen uh, de sportcollega's Radio Olympia. Klopt, ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Het nieuws van 1 uur, hier is Michel Koenen. Goedemiddag, supermarktfolders vol met kiloknallers. En NOS op 3. En toen was er geen reclameblog. De Perstribune, een programma van Max. Ik kan de woorden nog niet vinden. Ziet aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor.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 Dit is Radio 1.